En het omgekeerde is ook het geval. Er missen volgens de stichting 144 namen van Eindhovenaren... die wel op het monument zouden moeten staan. China is begonnen aan een militaire oefening van drie dagen rond Taiwan. Het Chinese leger spreekt van een ernstige waarschuwing... naar provocaties van Taiwanese separatisten. Aanleiding voor de oefening is het bezoek van de president van Taiwan aan de Verenigde Staten. Al eerder reageerde China daar verontwaardigd op. Peking ziet Taiwan als een afvallige provincie die met China moet worden herenigd. Het weer in het midden en zuiden kan het nog mistig zijn. Verder vanmiddag minder bewolking en meer zon blijft droog. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen wordt vaker zonnig minder wind en dan wordt het ook iets warmer. Graad of 16. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Op de Ring Oost bij Amsterdam staat tussen knoop het en knoop het Amstel een file van 2 kilometer. Dit komt door opleinwerkzaamheden, die reisdrukkers zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Big big lies, they got little noses, tiny little teeth, they're well, that won't shoot on the nasty little. Goedemorgen, Standvoort vanuit het Standvoort Museum. Um, Live hier. Ja, welkom, uh, welkom allemaal Met dit prachtige paasweekend. Uh, ruim drie jaar kwam dit programma vanuit de studio aan de Tolweg. Uh, nadat we daarvoor ruim vijftien jaar te gast waren in Hotel Hoogland. He, dat weet iedereen nog wel. Ja. En de coronaperiode maakte daar een einde aan. En nu zitten we negen weken hier... Op deze prachtige locatie, naar aanleiding van de expositie beroemd Zandvoort, die gisteren is geopend. En we danken nu alvast Heli Jans en het team voor de geboden gastvrijheid en de koffie. Uh, hartstikke bedankt alvast. Wat gaan we vandaag doen? Uh, uh, dat mag jij even zeggen. Nou, uh, dat ga ik uh, vertellen. Uh, we hebben hier uh, in de studio hebben Maaike Koper, die gaat praten over de senioren en de veiligheid daarvan. Uh, Walter Sands komt, die kennen wij. En Walter Sands is de uh, uh, voorlichter van de. Paulus Loot. Daarna hebben we de nieuwe wethouder Jan-Jaap de Kloet die uit, uh, uh, helemaal uit uh, Kortenhoef komt om hier te praten. En uh, daarna ben ik met mijn zuster uh, gaan we even praten over mijn vader. we even over mijn uitgebreiden vader, uitgebreiden die, je vader hier, praten, leuk. Ja. Die hier ook natuurlijk een soort van uh, bekende Zandvoorter is geworden. En uh, als laatste hebben we Wim Buchel, die erelid is van de Internationale Judo-Federatie. En jouw vader ook goed gekend heeft. En mijn vader heel goed gekend heeft hier bezamen. Ja. In, in in, met duistergast. Hè, met duistergast. De, en en, en carnaval in carnaval. In de carnaval. En uh, in de pilgenootschap en, en, en noem maar op ja, allemaal. Ja. Maar we gaan eerst praten met Mike Koper. Welkom Mike. Nou, dank je. Nou, woord. we kennen ja. Mike natuurlijk als raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ja. Daarom zit je niet hier. Nee. Daar valt ook genoeg over te vertellen. Ja, manier. zeker. <laughs> maar dat gaan we niet doen. Doen we een anderhalf uur. We gaan praten over de voorlichting over online fraude voor senioren in Zandvoort. komende weken op 17 april is dat in pluspunt voor ja. mensen die daarvoor geïnteresseerd zijn. En op 15 mei in de blauwe trem, ja. geloof ik. Nou, een paar jaar geleden uh, vertelde jij mij dat je dat ook al een keer gedaan hebt. Uh, wat houdt het uh, exact in? Ja, volgens mij twee jaar geleden. Ik, ik moet eerlijk zeggen, de jaren zijn bij mij. Uh, uh, sinds corona loopt dat niet meer helemaal synchroon. Dat gaat hoort allemaal. <laughs> ja. Ja, ja. Maar goed, ik denk twee jaar geleden was dat. was een bijeenkomst in de blauwe tram een aantal keren. En dit is eigenlijk een vervolg erop hetzelfde. Het gaat erom dat uh, uh, het thema is senioren en uh, uh, uh, veiligheid. veiligheid. En dan de digitale criminaliteit die, uh, die heerst als het gaat om uh, internetfraude en uh, et cetera. En de bijeenkomsten, dat is een landelijk gebeuren. Overal in gemeentes worden dit soort bijeenkomsten gevoerd. En dan worden met, worden met name senioren meer wegwijs gemaakt in. Wat kan er nou gebeuren als het gaat om digitale fraude? En wat kun je eraan doen? Dus er is eigenlijk landelijk vastgesteld wat er gebeurt. Nou, dus gaat worden, het is niet vastgesteld, maar dat zijn gewoon projecten ja. die, die. wij zijn als voor niet uniek uh, dat nee, we dit dat willen. Er zijn ja, veel, ja. Dus het hele mooie daarvan is dat juist omdat dat een landelijke samenwerking is. Komen uh, uh, uh, ligt daar een hele mooie presentatie. En mijn rol is dan om dat een beetje aan elkaar te praten. Ja, ja, ja. De, de, de, de, de uitingen van, van dit soort uh, tuig, zo mag ik ze wel noemen... Uh, die, dat gaat heel ver, hè? Ah ja, het is zo slim. Ja, het is ik kreeg zelf slim. ook nog twee uh, appjes over het feit dat ik 1034 euro aan de belasting moest betalen. Ja. En Met heb een toon? Nee. Nee? nee, ik heb niet nee. betaald. Nee. nee, maar dat, dat soort ja, dingen. Maar dat is ook een binnen. punt, hè? En, en senioren zijn dan best wel. Uh, uh, kijk, wij zijn denk ik allemaal digitaal opgegroeid. Als maar je dat dus, niet ja. bent, ben je daar wellicht wat onzeker over. Ja. En dan vraag je je af, hé, hey, wat doe ik verkeerd? Nou, punt 1. Je doet helemaal niets. Niet verkeerd als je erin tuint. want het is razend slim wat er gebeurt. Maar ze worden, ze worden steeds slimmer, En Ze worden ze, steeds slimmer, maar gelukkig is er aan de andere kant is de politie ook heel goed bezig met een, met een speciale unit waar ze, waar ze dat opsporen. Er zitten echt mensen de hele dag klaar om dat te volgen. Maar het is natuurlijk een kat en muisspel Die criminelen verzinnen steeds nieuwe dingen. En de, de politie zit ze goed op de hielen. En nou is het de kunst, denk ik, om, en dat is de vorige keer in dat programma heel goed aan de orde geweest, om mensen te vertellen van, nou, wat kan er gebeuren? Uh, heb je enig idee hoe je zou reageren? Dus, dus de herkenning. En dan vervolgens, wat kun je eraan doen? En dat, dat is best veel. Heb je een voorbeeld van een scam? Uh, nou, ik heb een voorbeeld bij mij in de, in de naaste familie. Van iemand die een die magnetron kocht via, via internet. In een hele betrouwbare site. En achteraf bleek die site helemaal niet betrouwbaar. Maar dat was dus... Helemaal fake. Ja. En je kan het niet zien. Het zag er zo mooi uit. Maar uh, uit Nederland of uit ja. het buitenland? Gewoon Nederland. Gewoon Nederland. Want als het uit het buitenland is, is het makkelijk. Hè? Dan mm -hmm. uh, zie je slechte, slechte spellingen en zo. Maar... Uh, ik heb geleerd, ook op die bijeenkomst daar, want het gaat niet alleen om senioren. Laten we dat nou even duidelijk maken. Mm -hmm. Jij en ik kunnen er ja. gewoon als we even op zo'n site zitten. Het ziet er perfect uit. Ja. Mooie foto's, alles gelikt. Maar er zijn toch een aantal dingen waar je op kunt kijken. Hè? Bijvoorbeeld aangesloten zijn bij de keurmerken, even aparte reviews bekijken. Nou, zo zijn er tips waar je, als je het rustig, als je niet snel iets doet, als je het vooral. Er zijn natuurlijk grote bedrijven die wel, die wel uh, redelijk betrouwbaar zijn. Bol.com bol en Wekamp en zo. Ja, maar wat op het ogenblik in is... Uh, en dat zie je nu vlak voor het paasweekend... komt ook van alles dan weer los. Dat is spoofing. Dan, uh, dan krijg je een mail... en dan denk je dat het van Bol.com is... of van DigiD of wat dan ook. Dat je een prijs hebt gewonnen. Uh, je, of dat je opnieuw moet inloggen. Ja. Nou, en dat soort voorbeelden uh, die, die presenteren we dan ook met filmpjes. En dan kijken mensen naar... En wat zou ik nou zelf doen? Nou, de vorige keer weet ik, dat waren hele geanimeerde gesprekken. Uh, er zaten mensen van in de negentig. Die zeiden, ja, ik, uh, ik doe dit op mijn tablet of in op mijn smartphone. En dan doe ik zus of dan doe ik zo. Nou, dan kijk je ook wat kan er fout gaan ja. en hoe kun je dat nou voorkomen. En ja. je kunt er zat aan doen. Maar vooral, denk ik, de herkenning dat je weet wat er gebeurt, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Maar de politie is er ook bij betrokken. Ja, dat is ook ja. erg leuk hoor. Want ja. die, uh, uh, die, die vertellen ook, uh, de, de belangrijkste tip van de politie was, doe ook gewoon aangifte, bel ons. Ja. Ja. Schaam je nou niet. Want eigenlijk denk je dat jij iets fout doet, maar... Dat doe je niet. Zij aan de andere kant zijn heel professioneel bezig om te proberen zoveel mogelijk mensen geld afhandig te maken. Ja. Ja, dan kun je wel zeggen, heb ik nou iets, ben ik nou zo dom? Nee, zij zijn zo slim. Dat, ja. is, dat is het, zou Louis van Gaal geloof ik zeggen. Ja. Ja. Maar dan andersom. Maar dat is, dat is er aan de hand. Dus, dus er is een fraude helpdesk bijvoorbeeld. Daar kun je precies kijken, wat is er op het ogenblik aan de hand met dat soort mailtjes. De maar is die makkelijk benaderbaar? Ja. Kun je dat makkelijk doen? Want ja. het is heel moeilijk tegenwoordig om een, uh, om een aangifte te doen, hè, geloof ik. Dat... Nee, die fraude helpdesk, dat is gewoon de oh, helpdesk. Ja, ja. Punt. Okay. En, en daar, daar, kun je gewoon, daar zie je dus dat, uh, dat er uh, deze week bijvoorbeeld digid mailtjes in de rondte zijn. Dus als je zo'n mailtje krijgt, nooit op een link uh, klikken, is bijvoorbeeld tip 1 natuurlijk. Ja. Dus als je zoiets kijkt en je wil even zoeken, is dit, wel, uh, is dit wel kosher? Nou, dan moet, dan ja. moet je eventjes uh, maar daar het, gaan. er zitten geniale uh, ja. uh, uh, dingen tussen, want ik weet nog wel... Dat, dat, dat... wordt steeds beter, ja. ja. Ja, want uh, wij werden, of uh, Siske werd gebeld, mijn vrouw. En die, uh, die werd gebeld door, uh, of die werd geappt. Ge, ge en, uh, en dan uh, zeggen ze dat ze. Uh, haar zoon is ja. en dan zeggen ze van nou ja, ik, ik zit uh, mijn telefoon is gestolen ja, en is... ik heb geld nodig dus kun je even wat overmaken en ik heb ook een nieuwe rekening want uh, ja ik uh, nou, een heel verhaal erbij en dan of je even 1500 euro kan overmaken ja. en er zijn zoveel mensen die doen dat ja. en die denken van dus je moet eerst dan je zoon bellen. Ja, dat lijkt me een goede tip. Ja, en een vragen: heb jij om geld gevraagd? En niet met het nummer wat zij opgeven, maar met het oude nummer. Dat is bijvoorbeeld ook een hele goede tip. Maar die WhatsApp-vrouwen, dat is natuurlijk. Gelukkig wordt dat steeds bekender. En dat is ook een beetje het doel van dit soort bijeenkomsten, om dat ook bekend te maken. Ja, Dat is eigenlijk phishing met valse e-mails, valse. Ja, maar zo'n WhatsApp-vrouw kan ook gaan dat ze je een tikje sturen dan, naar dat verhaal wat Geen vertelt dan zeggen ze hey uh... ja dan sturen ze een tikje precies ja. Ja, ja. Ja. ja dat is onvoorstelbaar ja. brutaal ja. Ja, ja. Dus, uh... ja Ze zijn met hun vak bezig en dat is oplichting. Ja, ja. ja dat is duidelijk. ja, ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld van een bank, ABN of... Ja. Uh, uh, fraude. nou Dat komt ook aan de orde. En, uh, ik weet ook bij mij in de buurt. Heb ik ook iemand, iemand die zo slim en bij de hand is. Maar die zo suf gepraat werd door iemand aan de telefoon. Mm. En die zegt nee hoor, ik begin er niet aan. Want uh, de, de bank belt mij nooit. Hè, want dat, mm -hmm. dat weten we zo langzamerhand ja. ja, wel. Ja, dat lijkt me wel. En uiteindelijk kwam er gewoon iemand aan de deur. Ja. En dan vraag je je ja, af, hoe komen ze toch aan die gegevens? Dat is natuurlijk uh, makkelijk uh, ja. te herleiden. Ja. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk door nou ja, Vroeger stond je met je naam en adres ook in de krant. Gewoon. Ja, ja, ja laten we eerlijk zijn. De Telefoon ook. Ja. ja, nee, dat is waar. Dus, dat is, uh, maar, ja. Ja. Toen kwam dat nog niet voor. Nee. Wat er nu gebeurd Was Er een, een andere vorm van oplichting. Ja. Hè? Want vroeger ja. ging het met brieven. Ja. Er zijn ja. natuurlijk kettingbrieven, ja, ja, ja, ja, we gehad. Ja, ja, ja, ja. ja het is ja. nu de moderne vorm. Ja, kettingbrieven, dat was er ja. toen ook ja, in. Maar toen was internet er nog niet eens kunnen nagaan. Nee, maar oplichters zijn er altijd, hè? Nee, dat is waar. Die zijn er altijd geweest. Die zullen er ook altijd blijven, denk ik. Ja. Hey, en, en het is een interactieve film. Wat ja. uh, ja. betekent dat het mensen mee kunnen doen of zo? Ja, ja, ja, je bedoeling is natuurlijk dat mensen weerbaarder worden. Hè? Dat, ze beter, ja? dat ze het herkennen en dat ze dan denken, oh wacht even, wat kan ik doen in reactie? Dus er zijn een aantal filmpjes en die, uh, die, die tonen een situatie. Een, voorbeeld. een heel gewoon voorbeeld uit het dagelijks leven. En dan wordt zo'n film even stopgezet en dan gaan we even met de zaal oh, praten. Oh, ja. Herken je het? Oh, en Wat zou wandel. jij ja. doen en wat doe jij? Ja, en ja. heb je ook ervaringen hiermee? Ja. Nou, ik weet van de vorige keer dat dat echt hele leuke gesprekken. Ja. Zijn dat mensen ook uh, in de veiligheid van zo'n bijeenkomst ook zeggen. Nou, ik heb wel eens, ik ken iemand die iets ja, heeft meegemaakt. Ja, of ik ja. heb iets meegemaakt. Ja. En die ervaringen delen, ja, dat helpt echt. Ja, Want je bent niet alleen hè. Nee, dat en is er waar. zijn ook uh, vlotte jonge, uh, jonge mensen van 25 die erin trappen. Hè? Want het ja, ja. is echt niet zo dat omdat je een senior bent, dat je daardoor erin trapt. Ja. Het is alleen dat daar wel wat schaamte uh, zit zo van. Hè? Ligt het nou aan mij? Ben ik nou niet zo vaardig? Ja. Nou, en daar proberen wij te helpen. Ja, twee jaar geleden, de jaar geleden was de belangstelling redelijk ja, groot. Twee, uh, twee bijeenkomsten, twee keer in de volle zaal en de blauwe trek. Oh ja. dat oh, ja, oh. was echt oh. heel erg leuk. Ja. En, en uh, het mooiste was dat je van tevoren denkt: nou, gaan mensen wel hun ervaringen delen? Nou, volop. Ja. ja van ik heb dit meegemaakt en ik heb zo'n mailtje gehad en ik heb zo ja. en mijn zuster dit. En nou, dat was echt heel fijn. Ja. Want daardoor ont we zijn bezig, daar kunnen we niks aan doen. Maar oh ja. we kunnen wel van elkaar leren en mm -hmm. kijken wat we er tegen kunnen doen. Plus.nl, plus uh, daar, uh, ja, daar stond hij op de dat site. Dat kan uh, via internet, maar dat kan ook telefonisch op uh, 023 57 Kijk, alles paraat. 20, uh, uh, 023 5740330. En dat nummer klopt hoor, want het is niet, uh, geen oplichtingsnummer. Uh, <laughs> oh, dat zeg ik er even bij. Maar en anders geval... checken we dat even op de website. Ja, en je juist. kan ook de Bali. De Bali heeft een plus.nl, kun je ook Ja, zeker. Gaan, ja, kun je ja, ook. Of de blauwe hè? want er zijn twee bijeenkomsten. We hebben één keer in de pluspins. blauwe tram. Ja. Uh, die ja. blauwe tram is op 15 mei, dus ja. het duurt nog heel even. Maar de eerste is 17 april. Nou, dat is maandag over een ja. week. Van half twee tot vier uur. Allebei zijn die bijeenkomsten. Ja. En u kunt ze daarop voor opgeven. En uh, ja, ik zou het doen als ik u was. Maar, uh, ja, dat we zeker, weten, ik bedoel, zeker weten, er ook een gezellige aan. Zeker weten. Niet alleen maar. Uh, nee hoor. Het is, en het is hè? ook zeker niet allemaal. Ik denk ook dat dat de boodschap. Het is niet allemaal kommer en kwel. Maar zit er ook een politieagent bij ja. bijvoorbeeld? Die, okay, ja. ja minstens ja, ja. vorige keer was dat zo. En dat is ook heel fijn. Want die vertellen ja. ook echt uit de, de praktijk. Uit de praktijk. En, maar ook dat je er echt wat aan kunt doen. Het ja, ja. gaat er niet om dat je bang hoeft te zijn daarvoor. Nee, maar meer ik, dat je kennis, kennis uh, overdraagt. Ja tuurlijk. toch? Een gewaarschuwd mens. Precies. Absoluut. Nou Michael, hartstikke bedankt. Ja, jullie bedankt. Succes, gedaan. Dankjewel. Succes met de politieke ja, uh, ja. activiteiten ja. de komende maanden. Ja, ik heb je hek, er maar druk mee. Ik he? heb een hekel aan vervelen. Dat ja, begrijp nee, dat begrijp ik. <laughs> nou, er is genoeg te doen in Stanford. Nou. Dus. We, uh, we gaan even muziek draaien, geloof ik. Uh, muziek draaien. Pim, als het lukt, uh, nou, ja, dat lukt allemaal wel. <laughs> uh, Volgens mij gaan we de Shangri-La's, uh, Shangri leader of the pack, gaan we draaien. Ja, een mooi, mooi stuk. No Geluiden, ja, dat Ger. zijn jouw geluiden. Ja, mijn motorgeluiden heerlijk. Ja, uh... Oude motorrijden. Ja, we gaan binnenkort wel lekker rijden, he. maar ja. dan moeten we een graadje of 10, 15. Maar uh... we gaan het nu ergens anders, anders over hebben. Hans. Ja, we gaan het zeker ergens anders de over hebben. Het want... mysterie rond het graf van Paulus Loot. Ja, bij is ons onthuld. zit uh, Walter Sands, de voorlichter van de gemeente Zandvoort. De die is, is de, de laatste jaren uh, druk bezig. Het laatste jaar eigenlijk druk gehouden met uh, Paulus Paulusloot, die 300 jaar. jaar geleden Zandvoort kocht. En vorige week ben jij op, met een team op zoek geweest naar de stoffelijke resten van Loot in de protestantse kerk. In de... Om te kijken of, of ja. je daar nou echt uh, ja, nou, lag. Voor, vooraan beginnen, ik weet niet of iedereen het verhaal van Paulus Loot kent. Nou, misschien is het nou, ja, dat ja, wel. Misschien wonder. even goed, even samenvattend. Uh, precies 300 jaar geleden, 6 november uh, vorig jaar, uh, heeft Paulus Loot de heerlijkheid Zandvoort gekocht. Dat kocht hij van de Staten-Generaal. Uh, in die tijd... Voor hoeveel? 10.500 eh, 10. gulden, omgerekend 180.000 euro. Het is weer niks, hè? Ja, ja. <laughs> ja, ja duurder hoor. Meer was het niet. Ja. En uh, dan kreeg hij voor 4.000 euro guldens, heeft hij ook nog de duingebieden erbij gekocht. Kijk, dat dus, doet hij goed. Dat heeft hij goed ja. gedaan. Ja. Echt een koopje in die tijd. Nou ja. Um, Zandvoort was heel arm in die tijd. Amsterdam was het centrum van de economie in die tijd. De wereldeconomie, daar ging natuurlijk de hele wereld over vanuit Amsterdam. VWC. VWC, nou, dat tijd. was daarna alweer. Dit. Maar um, en hier in Zandvoort was het gewoon heel armoedig. Eigenlijk, en dat zag je ook bij die verkoop. Niemand wilde Zandvoort hebben. Toen Paulus Lot hier kwam, had men het over de verdoemde duinen. Welkom in de verdoemde duinen, Paulus. Ja, ja, ja. Want, en wat er dus gebeurd is... Paulus heeft dus die voorspoed gebracht hier. Hij heeft de kerk gerestaureerd. Hij heeft mensen aangesteld, notabelen. En langzaam is het zandvoort ontstaan zoals wij het nu ook hebben. Hij bracht bijvoorbeeld openbaar vervoer. En verbindingen met andere dorpen hier aan de kust. Nou, en wat hij ook deed, was in 1728... een grafkapel voor zichzelf bouwen. En dat heeft hij dus gedaan hier in de, in de Dorfkerk. De ja. ja. En... Daar gaan veel verhalen over. Maar we wisten niet, één, hoe die grafgepel er eigenlijk uitziet. En twee, ligt die er nog steeds? Is dat nooit onderzocht? In al die jaren niet? Nou ja, weet je, er is een, er is een krantenartikel dat beschrijft hoe de burgemeester in 1887 een keer een kijkje nam. En zei van het was een grote puinhoop. In 1903 is het zelfs dichtgemaakt. De hele kapel is helemaal afgesloten. In 1920 is het gerestaureerd, maar er is bijna, bijna er is gewoon niets over terug te vinden. Alleen maar een melding in de kranten van tuin dat het gerestaureerd is, dat men bezig is. Maar wat men aangetroffen heeft, of dat er iets ligt, of dat ze het weggehaald hebben, of is, is gewoon niet bekend. Wij, wij stonden vorige week in de kerk en ik zeg tegen die, die, die pastoor. van: Ja, kan het zijn dat er bijvoorbeeld een trap naar beneden gaat? Ja, hij zei dat kan. Ik weet het ook niet. Dus we wisten gewoon niet wat we tegenkwamen. Nou, wat we dus gedaan hebben, we wilden gewoon weten. Uh, kijk, het gaat niet om dat we het graf niet lichten. We willen gewoon nee, weten hoe de ik. staat is. Mm -hmm. en ja. dus, weet je, het is ook bekend van kerken waar zo'n graf ligt: dat staat er gewoon onder water, dus het grondwaterpeil wat heel hoog is. Dus we wilden gewoon weten hoe de staat is en wat er nog ligt en of we iets kunnen zien. Ja. Nou, een zandvolter heeft ons gemeld dat je dus met een truc, uh, kun je dus een klein gaatje in het graf kijken. Dus ik heb de collega's van Spanelanden gebeld. Die doen de rioolinspecties. Oké. Okay. Ja, je kunt natuurlijk een heel archeologisch team inschakelen. Maar wij schakelen ja. gewoon Spanelanden in. Ja, ja, ja. Die hebben ook zo'n camera. Ja, ja. En uh, daarmee zijn we dus in dat... Uh, die man had een camera bij zich van ongeveer een meter uh, lengte. Dus zo'n buisje is dat. Mm -hmm. En hij zei: We zien niks. Zo'n heel klein camera. Ja, dat is zo'n. Zo uh... een licht in zit. Ja, zo'n lampje ervoor ja. in en een klein lensje. En daarmee kun je dan ja, echt kijken. Nou, zo doen ze ook de rioolinspecties. En, uh, dus ja, we zien niks. En het staat wel een meter diep. Dus we wisten ook niet hoe diep het was. En ja, hoe, wat er dus onder die plaat zou zitten. Ja, ja. Hebben ze een andere camera erbij gehaald. En op een gegeven moment: meter, twee meter, 2,5 meter. En toen zei hij: Nou, nah, ik begin wat puin te zien. Wat, wat rommel. Dat is diep, zagen... hè? Ja, dat is best diep. Yeah. Yeah. En toen zagen we op een gegeven moment dus echt gewoon ja, puin. De dingen opgestaald, ja, niet opgestapeld, maar gewoon ingesloopt. En opeens uit het niets zien we een stuk hout waar gewoon P-A-U op staat. In kopers, met koperen spijkers. Ges... Nou, precies zoals het gewoon beschreven is tijdens de begrafenis van Paulus. p H u en... Ja, Paulus. Het begin van de naam. Dus een stuk hout waar ja, ja, P-A-U ja. op staat. En Een stuk geven oh, waar we wat verder... Ja, ja, ja. Het was eigenlijk een stukje oort, dus het was inderdaad Paulus Lood, Heer van Zandvoort. Dat is met okay. koperen nagels, is dat op die kist geschreven? Maar is en daar hebben we dus gewoon stukken van, ja, dat is vergaan, ingestort. Ja. En weet je, we hebben op één gaatje erin gekeken. We hebben dus niet de hele kelder kunnen inspecteren. Wat we wel gezien hebben, is dat hij dus inderdaad zo'n 2,5-3 meter diep is. Dat er dus inderdaad uh, resten van die, van die kist liggen uh, ingestort. Um, we hebben ook de randen van de, van de kapel gezien, van de tombe. En dan zie je dat er een, een muurtje omhoog gaat met een riggel. En op die riggel ligt ook nog iets: okay. echt een klein dingetje, maar wat dat dan is, een, een klein kistje of ja, wat Ja, een jaapje. Ja. Nou ja, dat, dat, dat dachten wij dus ook meteen. Want zou die dan daar terecht gekomen zijn? Ja. Jaapje paap. Maar ja, goed, dan zul je het echt open moeten maken. Ja, het zou toch een... Het zou dat een, zou wat zijn. Ja, maar in ieder geval, weet je, uh, we hebben dus resten gevonden van een uh, van kist. We hebben dit uh, een stuk hout gevonden waar gewoon een stuk van zijn naam op staat met die koperen schrift erop. En uh, ja. Zijn, zijn er opnames van gemaakt? Ja. Die... Uh, uh, de jongens van, van Spaanland... het is allemaal in lage resolutie. Dat maakt het ook mm -hmm. wel mooi. Hè? Het is ook net wat je dan ook kent van, van de Discovery Channels. en ja, zo, ja, ja. Waar men niet de tombes <laughs> kijkt. Het zijn toch vage beelden met veel ruis. En dan doemt er opeens iets op. Nou, dat soort beelden hebben wij ook. Uh, inmiddels is er ook een site. Pauluslood.online. En daar zal ik, die, zal ik ze waarschijnlijk ook wel opzetten. En dan kun je gewoon kijken. Oh, dat is wel leuk. Oh, wat leuk ja. Ja. Ja, maar het goed, zijn grote bestanden. Dus moet eerst naar YouTube en opgeload worden. Maar dat komt er allemaal wel aan. Denk je dat er nog een vervolg komt... Uh... Het verhaal van Paulus Loot wordt alleen maar leuker, groter, mysterieuzer. Want we hebben nu dus inderdaad uh, het verhaal van deze, deze grafkapel... Um, daar komt het, daarbij komt dan weer dat verhaal naar boven hoe die begrafenis gegaan is. Nou, Nel heeft er ook in de Stansvorsen Courant over geschreven mm -hmm. hoe dat gegaan is. Ja. Wat er bijvoorbeeld ook niet bij staat, maar wat wel gebeurde is dat men erachter kwam dat het graf te klein was. Ze hebben paaldersloot en schuin in moeten tillen. Oh. Weet je wel, dat soort dingen. Nee, ja. Dus het ja. is best wel allemaal beschreven in die tijd. In die stukken komen nu steeds meer boven. En ja, we zijn natuurlijk bezig met het mysterie van hoe zag hij eruit... We ja, dus komen niet... zo nog wel even op. Ja. Maar uh, uh, er is niet direct een, een vervolg gepland, zeg maar. Weet je, Hans, dat testament van Paulus Lood is vrij, uh, vrij duidelijk. En hij was er ook heel, uh, heel bezorgd over. Het graf moet gesloten blijven. Ja, dat is waar. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hij heeft uh, dat, dat heel mooi beschreven, dat dat inderdaad de bedoeling is. Het ging zelfs zo ver dat hij zijn testament nog een keer gewijzigd heeft. En dat hij daarbij aangegeven dat de opbrengsten van de boerderijen hier rondom Zandvoort in de duingebieden gebruikt moesten worden voor. Het onderhoud van het graf. Ja, ja, ja, ja, ja, het moest altijd ja, ja. gesloten blijven. Ja. Ja. Dus. Maar er zitten wel vier ringen aan, hè? Aan de is Ja, dat is natuurlijk gemaakt om het uiteindelijk op te kunnen tillen. Ja. En het, uh, ja. Maar waarom zou je... We weten dat het ligt. Het is ja, schoon. Precies. Het is droog. Ja. Het, het ligt er goed bij. Laat maar lekker liggen. Ja. Ja. Ja. Het is het uh, Paulus Loodjaar dit jaar. Ja. Uh, uh, het, is een, uh, het is een onderdeel van dat Paulus Loodjaar, misschien wel. Ja. Uh, wat gaat er verder nog gebeuren? Nou ja, we hebben inderdaad, 6 november was de aftrap. Toen kwamen we erachter dat het precies 300 jaar geleden was. 27 september 23 dit jaar is precies zijn 305e verjaardag. Dus mooi om dan een jaar daarvan te maken. Nou, we hebben verschillende dingen gedaan. Hier in het museum ligt nog tot 1 mei de officiële kwitantie en de aankoopakte uh, van Zandvoort, die kun je hier gewoon bekijken, ja. het eigendomsbewijs. Het ja. kan nog tot 1 mei. Tot 1 mei is ook de buitenexpositie hier. Daarnaast hebben we dus de tekenwedstrijd. Dat is het verhaal van Paulus Lodis. Mm -hmm. dat maakt het helemaal mooi. We weten niet hoe hij eruit zag. Voor de kinderen. En we hebben dus een tekenwedstrijd gedaan. En dat is echt zo'n succes geworden. Ja. We hebben gewoon meer dan 253 tekeningen binnen. Gelachelijk, ja. ja die komen echt... in de kerk te hangen. Hè? Nou, ze hangen nu eerst hierboven in het ja. museum. Ja, onderdeel van, uh, ja, onderdeel van Zandvoort, hè, ja. Zandvoort. Daarnaast zijn er 20 schilderijen gemaakt, met name door de jongeren. Die hebben ook heel actief meegewerkt. Die geven ook meteen geschiedenisles dan, op het moment dat ze dat aan het doen zijn. De Haarlemse uh, academie heeft uh, meegedaan, de Kunstacademie. Er zijn ook kunstwerken van binnengekomen. Ja, opeens gaat het helemaal ja. los, joh. En we hebben zoveel binnengekregen dat we het niet eens hier allemaal kwijt kunnen. Er zit er één tekening bij waarvan je denkt van ja, zo moet hij eruit gezien hebben. Oef. Ja, nou, was, maar, mo um, moeilijk, moeilijk. We, te zijn, we zijn iets op het spoor. Ga weg. We Vertel. denken dat we een Ja, we hebben. Uh, Noord-Hollands Archief is er ook mee bezig. Mm -hmm. En we hebben waarschijnlijk een geromantiseerde afbeelding van hem. Oh ja. Oh ja? ja maar... waar, waar kwam mijn naam? oorspronkelijk? In Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. koopman. Ja. Ja. Ja, ja. En het is natuurlijk heel raar dat je in die tijd, hij heeft een heel groot landgoed gehad. Uh, op die schilderijen was hem was of wat ja. dan ook. Dus er moet gewoon iets zijn. En uh, nou, we, zijn, we zijn iets op het spoor. En wat ik greepig. denk dat op het moment dat wij... Er komt er ergens in mei, komt er een, een prijsuitreiking. Ook voor de, voor de kinderen <hijen> van. Joh, uh, het meedoen. En, uh... en misschien dat we dan ook wel zeggen: van nou, wij denken dat hij er zo uitgezien heeft. Ja, ja. Hey, maar ja, iedereen dan... dacht ook dat het 1 april grap was. Nou, dat is natuurlijk het grappige. Hè? Ja. Ja. <laughs> de, de, de, de grootste grap. Is... Ja, ja, ja. ja, eigenlijk wel. Waarom ja. we heb je het niet op 1 april gedaan plaats nou, nou, op plaats van 31 moet... maart? 31 maart. Weet... Je hebt gezien uh, over gedacht, En haar nou? nieuws, uh, die dacht daar met name over na. Want. Uh... Ik ben echt gebeld door ze. Van jongen, Walter, vrijdagmiddag. Ik wil best komen. We willen graag meewerken. We gaan niet in het einde april. niet voor niet stappen. Ik zei: Jongen, het is geen in april. Toen hebben ze nog de kerk gebeld. Want ze geloofden mij. En toen was het dus inderdaad van: Ja, nee, het is echt. En dit en dat. Ze hebben het s'avonds meteen online gezet. Ja, toen nou, je zag je de socials. Iedereen ja, zei joh, ja, 1 april, 1 ja, ja, ja. april. Ook op het bericht van de Zandvoortse krant, 1 april. Maar nee, jongens, het is, het is geen, geen 1 april. Nee, het is, goed Het hoor. is echt. Helemaal ja. leuk. Hey, dus, dus zijn er zijn nog schilderijen gemaakt door uh, bij Jongerenwerk. Ja, uh, dat is een, uh, heel erg leuk. Die hangen inderdaad boven. Uh, jongerenwerk, uh, dat was zo mooi. We hadden hier die expositie buiten staan. En op een gegeven moment werd ik gewoon gebeld door Jongerenwerk. En uh, nou, we willen eigenlijk wel eens met die Paulus Loot doen in de voorjaarsvakantie. En is het leuk? En kun je me wat vertellen? Nou, we hebben echt een uurtje met ze gezeten. En ze zijn echt een, hebben een heel programma gebouwd. Ze geven geschiedenisles. Ze hebben een deel van de expositie. Hou ik het ook in pluspunt. Waarbij ze gewoon uitleg geven over het nee, leven. in wat de, wat? de En ook begeleid. Hilly was daarbij. Er waren ook andere kunstenaars bij die, die gewoon die kinderen begeleid hebben. En ze hebben gewoon echt prachtige dingen gemaakt. Ja. Nou, je kunt hier hierboven allemaal zien. Zijn er ook nazaten van uh, Paulus Loot? Nee. Nee? nee. Daar een... ja, zijn we mee bezig. Het is op zich natuurlijk bekend hoe die lijn gegaan is. En, Want hij is wel getrouwd geweest? Ja, hij is twee keer getrouwd geweest. Zijn zoon, zijn zoon is vroeg overleden. ligt ook in de, in de kapel als het goed is. Oké. Okay. En nee, er zijn, zover we het nu kunnen zien, geen, geen nazaten. Maar, jammer, nou ja, ook jammer, ook onderdeel is van dat. Van dat ja, nou, wie weet. Nou, nou Ik sprak tot... Weet nog een, een, een echte standvoerder. En ja? die was van overtuigd, dat is eigenlijk zijn hele familie, Van, ja? van de Meijen. Dat hij gewoon in die, in die tuin ligt bij de, bij de, bij de, bij de kerk. Ja, nou ja, dat is. Maar dat is dus uh, ja, niet waar. De Yo, ik heb in de aanloop hier naartoe zoveel verhalen gehoord. Ja, natuurlijk. Weet je, de een die zegt het is in de oorlog geruimd toen ze het marmer uh, in, ja, de, in de in Wijmerweg ja, ja, ja. uh, begroeven. De ander zegt, jo, het is bij de restauratie leeg gehaald. Ja, ja. Er was ook een man die was heel die zegt, nee hoor, hij ligt er in een rode mantel met een bosgrijs haar. Oh, ja. <laughs> dus uh, ja, het was, Ik hoorde er heel veel verschillende verhalen over ja. en. Uh, denk, Nee. ja niemand Ach. niemand, nee, dus niemand. Uh... Het is er zeker natuurlijk het is leuk dat we dat we weten en we gaan, we gaan gewoon door dit jaar. Weet je? Er komt, uh, we gaan nog eten uh, met lood. Of eten voor lood. Dat betekent dat Pierre Winkler en Lars Carré, onze wethouder... Oh ja, ja, die gaan uh, koken, Die gaan een echt 18e eeuwse maaltijd uh, maken. Oh, en, leuk. Wanneer is dat? Uh, wel, ja, ik is... denk dat we dat ergens rond de zomer... We, nog, nog nee, we geen zijn datum nog aan het voorbereiden. Voor. Uh, daarnaast zijn we nog bezig... We uh, willen misschien een ja, door die duingebieden... Misschien een historische wandeling door de duinen. Dat je dus de historie oh, ja. uh, ja. verteld krijgt over die dingen. Nou, en we zijn natuurlijk bezig met de voorbereidingen... En het nadenken over 27 september, de, de verjaardag. Ja, natuurlijk. Ja. Dat leuk ik ook leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. En wat ik natuurlijk heel leuk vind. Kijk, de inwoners, kinderen doen al mee. Maar langzaamaan beginnen ondernemers ook mee te doen. We ja. hebben al loodjes gehad. Hè. Dat waren chocolaatjes. Die werden gemaakt in de Haltestraat. <laughs> uh, Vlug is al heel erg bezig met het uh, Paulus Lood shirt. Er komt gewoon, volgende oh, ja. maand komt er een Paulus Lood shirt. Oh, wat goed. Ik heb het ontwerp gezien. Het is echt fantastisch. Ja, heel erg leuk. En het is echt gelimiteerd. En ja. het, ik denk dat het in een nota uitverkocht is. Ja, helemaal is echt, goed. Uh, dat komt eraan. Nou ja, en oproep aan de ondernemers, jongens, het is heel makkelijk. Je kunt zo inhaken. Zet een lood cocktail op je. Op je of maak een ja. loodgerecht. gerecht, of maak een ja. merchandise. Er is genoeg te doen. Nou ja, de naam blijft altijd voorbestaan door de Boulevard Pauluslood dat prachtig sowieso. gerenoveerd. En... En uh, ja, er is ook een, een sieraad voor Zandvoort geworden. Hè? Ja, dus, dat uh, is absoluut mooi. En weet je, dat is het grappige. Uh, we zijn natuurlijk met dit project begonnen vanwege die herinrichting van de boulevard. Ja, ja. Ja. En toen kwamen we erachter dat er zo weinig bekend is over, over Paulusloos. Ja. Ja. Nou ja, in, wat dan leuk is, is dat dan gewoon... We zitten nu hier bij Burum Zandvoort mm. en opeens hangt hij daar gewoon met stip in. Ja, dat ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja, is wel nou, dat heel dat leuk. Dat heb je toch voor elkaar gekregen, Walter. Ja. Nou ja. Samen met Gilles, samen ja, met ja, Hilly, ja, samen ja, met Johan. Ja, we ja. zijn een team. Uh, ja, ja. En we, we doen dat met elkaar. Ja, goed nou, hoor. Hartstikke goed. Ja, leuk verhaal weer, uh, Walter. En, uh, nou ja, Ik hou jullie verhoogd. Ik zal ook uh, op het moment dat we inderdaad met die prijzen en het ziet ja, er ja. alles er louter uit. Want, uh, en dan, dus, dan kunnen we Volgt natuurlijk ook met de standvouwse kronen. Uiteraard. Ja, ja, zeker, zeker. Hè? Dat begrijp ik. Helemaal goed. Uh, helemaal goed. Hartelijk bedankt, jullie... Walter, uh, en een goed paasweekend. Jullie ook. We, we gaan, gaan weer, uh... verder hè, met uh, muziek en dat is uh, Bram van Meulen de toekomst. En dat gaat over politiek heet het nummer. Leuk, hè? Nou, we Want we gaan zo we praten we zijn er weer. met de nieuwe wethouder. Helemaal goed. Als ik niet kijk, mm. Yeah. <laughs> Goedemorgen ja, uh, Zandvoort. We gaan weer verder. Want Politiek tegenover was ons, dit, hè? Ja, dit was het nummer Politiek ja, van uh, Bram van Meulen. Dat komt goed uit. En dat komt goed uit. Want <laughs> tegenover ons zit uh, Jan-Jaap de Kloet. Uh, beoogd, uh, moet, moet ik nog zeggen. Want je zeker, moet, uh, zeker. Ja. Beoogd wethouder uh, als opvolger van Peter Kramer. Die is uh, 1 maart uh, gestopt. Dus eigenlijk is dat redelijk snel. Hè. 18 april als je geïnstalleerd wordt. Ja. Voor ja. 7, 8 weken is dat, is dat... Nou, 7 weken is dat, dat is snel natuurlijk. Hè. Uh, volgens, mij is, volgens ons zijn er geen andere kandidaten. Dat denk ik niet, hè? Nee, dat denk ik goed. Uh, Op 18 april? <laughs> uh, nee, volgens uh, ons uh, uh, nog niet. In de hier. gemeenteraad moet uh, natuurlijk toestemming geven. En, uh, nou ja. uh, burgemeester Molenburg heeft jou in een interview uh, hiervoor af een voortreffelijk bestuurder genoemd. Dat is een goede binnenkomen. Ik kan me daar uh, alleen maar bij ja, ja. aansluiten, denk ik. Maar jullie, jullie kennen elkaar. Ja, we, hebben, we kennen elkaar uit de tijd dat hij nog wethouder was in uh, Rondevenen. Ja. Dat is de uh, gemeente die vlakbij Meren ligt. Uh -huh. uh, daar kom ik vandaan. En we hebben een aantal jaren samen in een aantal overleggen gezeten. Uh, ja, en dat klikte meteen eigenlijk. In het eerste overleg had we al uh, buitengewoon goed contact. En uh, ja, soms heb je dat je iemand tegenkomt Tuurlijk, dat met wie je uh, klikt... op dezelfde golflengte zit. Ja. En, en bij hem was dat zo. Ja, het is de gemeente Rondeveen. Hè? Daar, komt... daar, daar zat hij, ja. ja. ja, ja. En ik, ik zit in oh, ja, ja, bij de, de, bij de ja, Meer. Ja, ja, ja, ja. de Veen en, en omstreken. Dat is zijn uh, gemeente, ja, was dat? Precies. En ik uh, zit dan in de gemeente waar onder andere Loostrijk, Zaverland, ja. oh, Kortenhoef ja. niet te vergeten. Ja, in uh, ja, uh, zeer ja, ja, ja. bekend. <laughs> maar u bent er ook op wethouder geweest, dat klopt. Ja. Ja, en, ik ben wethouder geweest in de, de periode die voorafging aan de laatste verkiezingen. Dus die vier jaar ben ik wethouder geweest voor onder andere ruimtelijke ordening. En daarvoor ben ik ingestapt in de in de politiek eigenlijk in het bestuurlijke um, in 2016 als wethouder van financiën. Okay, oh van de, ja, ja, ja ja. En, en tegenwoordig uh, raadslid. Als gemeenteraadslid. Gemeenteraadslid voor dorpsbelangen. Voor, voor dorpsbelangen. Ja, plaatselijke partij. Een plaatselijke partij. Ja ja. Dus dat gaat goed. Dus, uh, is, nou, is, nou, is het politiek rustig, vaarwater? Nee, uh, in tegendeel. Oh. Oh. Het is erboven, dus <laughs> het <blijft> zo voor <laughs> nee, wel. <laughs> nou, dat wil ik niet meteen zeggen. Wat dat betreft, uh, als je het met elkaar zou vergelijken... is Sandvoort een buitengewoon rustige gemeente. Nou, oh, ja. pff, het is wel een anders geweest. <laughs> <no>? Maar... Hoezo? Wat zijn de problemen de, daar? De, nou, de gemeente staat onder preventief toezicht van de provincie Noord-Holland, uh, oh. vanwege de financiën. Uh, oh. Er wordt hard gewerkt aan een financieel herstelplan. Er wordt hard gewerkt aan een ambtelijk herstelplan en uh, er wordt ook gekeken van wat is nu de toekomst van wijde meren huh. uh, nu nog zelfstandige gemeente moet dat zo blijven ja of nee en zo ja uh, wat zijn daar de consequenties van ja ja ja daar dus... wordt nu echt hard naar, ge uh, naar ja, gekeken ja, dat zijn allemaal onderwerpen die misschien in Zonvoort ook spelen he. ik bedoel uh, misschien worden wij wel uh, onderdeel van Amsterdam of Haarlem of, uh, ja dat is Zou je in Haarlem zijn denk ik? ja dat denk ik ja, ook ja, maar het is, het is, uh, voorlopig zijn we nog een, een zelfstandige ja kijk en, en ik ben van een plaatselijke partij en ik ben altijd lid geweest van de van Belangen en uh, bij ons is die zelfstandigheid voorop. Alleen, zeg ik er wel bij, um, het moet wel um, haalbaar, tuurlijk, uh, betaalbaar ja. en realistisch blijven. Logisch, ja, tuurlijk. Die, die tegenwoordigheid van geest moet je wel hebben. Ja, ja. Oké, okay, en nu naar Zandvoort. Ja. Uh, uh, had, had u al een, een, een, zeg maar een band met uh, ons dorp, of niet? Ja, uh, van oudsher eigenlijk. Als klein kind met mijn ouders en grootouders uh, kwamen we natuurlijk op vakantie. We ja. uh, ja. zaten toen, volgens mij bestaat het meer in de schelp-huren. Ja, uh, er ja, ja, uh, bestaat, bestaat nog, bestaat nog, ook, bestaat nog, bestaat nog Okay. Niet zo'n auto? Ja. Nee, nee, dus daar uh, verbleven we dan uh, nou, soms wel een paar weken. En, ja. um, wat ik zelf uh, leuk vind, uh, dat werd door mijn moeder verteld, um, is dat ik nog familiebanden heb in, in Zandvoort. Oh ja, okay. dat gaat wel een, een tijdje terug. Um, maar degene die hier uh, lange Jan was, Jan Sneijer. Uh, dat is mijn bedovergrootvader. Oh ja? Hij ja, dus is de... nog pleiner genoemd, ja. Jan, Jan ja, Sneijer. Ja, dat weet ik, zeker. Ik heb opgezocht, op, uh, online staat een heel lang verhaal. Uh, een goed gedocumenteerd over zijn leven hier. Wat leuk. En ja, vond ik heel leuk om te lezen. Ja, ja. En, uh, dat, uh, nou, dat geeft toch weer meteen een ja, zeker, ja. bepaald gevoel. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ik Afgezien me voorstellen. van het feit dat, dat ik ze natuurlijk gewoon ken van mijn bezoeken hier. Ja, ja, begrijp ik. Ja. Dus uh, als gewoon als als. als... Ja, als Toeristen, maar wel een hoop reizen straks kennis te maken. Ja. Ik uh, was van de week bij de commissievergadering okay. uh, om, ja, ook om kennis te maken. Ja, tuurlijk, kijken hoe het vijf, gaat. Ik ja, heb ja, begrepen, tuurlijk. ja. Mijn vrouw zit in, uh, bij de... Film dat, dat, weet ik, dat weet ik. Ja. <laughs> ook met haar ja. heb ik al kennis gemaakt. Ja. Ja. Dus dat ja. is uh, ja, ook om het gevoel te krijgen. En, uh, ik ben uh, al even te gast geweest bij het college. Ik ben bij de Giffie geweest. Leuk. En, uh, ja, ik uh, Leuk. Werk, me, werk me in in deze periode. Ja, ja. begrijp ik, ja. Nou, het zijn dossiers die u overneemt van, van Peter Kramer, hè? Nou ja, dat ja, wordt duidelijk. Eén op één neem ik zijn portefeuille weg. Ja, de bouwdossiers en, uh, en, en de Formule 1. En de Formule 1. En de uh, Formule 1, ik voeg er zelf wel meteen aan toe, het circuit. Dat zijn wel twee ja, nee, dat 1. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ik denk dat Formule 1 makkelijker is dan het circuit. Ben u een uh, beetje race fan? Nou, ik, ik sta er wel voor op. Ja, vorige week al ja. om 7 uur zat ik al klaar ja? om uh, oh. Formule 1 te kijken. Ja. Zeker. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, het succes van Max Verstappen is natuurlijk ook ja. denk ik, een van de redenen geweest om uh, de Formule 1 weer terug te krijgen naar Zandvoort. Natuurlijk. Absoluut. Zeker, ja, ja. Ja. Ja. Als Max Verstappen niet was geweest, was het ook hier niet gekomen. Denk ik Die kans, denk ik, dat het een stuk nou, kleiner was geweest. Dat weet ik wel even ja. zeker. Ja. Ja, ja. Nou ja, het circuit uh, dat, dat, dat, dat, uh, tenminste, de Formule 1 loopt goed. Hè. Ik bedoel, uh, dat is niet zo'n heel groot probleem. Er zijn wat andere problemen met het circuit. Dus dat is, dat, dat, dat is ook duidelijk? Uh, in grote lijnen wel. Ja. Uh, ik, ik ken de dossiers nog niet van binnen en van buiten, maar nee, ik nee, heb nee. me natuurlijk wel ingelezen in de ja. verschillende locaties. Hè, als het gaat uiteraard. over de herontwikkeling van, ja. uh, van, van de bouwlocaties en uh, ook uiteraard op het circuit, uh, ben ik ook bijgepraat al enigszins. Ja. Uh, de finesses moet ik nog leren. Al op het circuit geweest of niet? Met... Nee, nog niet op het uh, circuit geweest, wel bij het circuit geweest. Uh, want ik heb de, voordat ik het gesprek hier had met, uh, met OPZ heb ik uh, alle locaties die spelen, heb ik, uh, oh. heb, ben ik lang gereden op een, oh, okay. uh, op een okay. dag. Uh, en uiteraard ook bij het circuit geweest. Ja, ja, ja. En, uh, maar nog niet gesproken met de directie daar? Nee, nog niet. nee Het zal uh, een van mijn eerste gesprekken worden. Dat denk ik, denk ik ook wel. Ja. En uh, nou goed, uh, wat de bouwen betreft, uh, er zijn een hoop plannen in Zandvoort. Uh, die zijn er natuurlijk in, in, je, in je eigen gemeente nu ook. Zeker. Maar uh, is, is, is dat, wordt, wordt dat een lastig dossier als je daar even snel naar kijkt? Nou, het... het... Het punt is natuurlijk dat uh, we gehouden zijn, en we zeg ik nog maar even hier in Zandvoort, aan het binnenstedelijk bouwen. Ja. En daar waar je iets gaat veranderen in de omgeving van de inwoners, is er altijd weerstand. Ja. Uh, groot of klein, daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus wat moet je doen, vind ik, is het goed uitleggen waar je mee bezig bent. En ze ook goed en snel en tijdig betrekken bij de uh, plannen die er zijn. Uh, tegenwoordig is het uh, participatie natuurlijk, was al belangrijk, ja. zeker in het kader van de nieuwe wet die er komt per januari is het verplicht. Mm -hmm. en, en er zijn allerlei gradaties om uh, de inwoners daarin te betrekken, ja. uh, het, het is meepraten, uh, op sommige punten is het zelfs meebeslissen en dat mm -hmm. gaat wel heel ver, maar het kan wel. Nou, daar zit van alles tussen. En ik denk dat je, als je goed kan uitleggen wat je wil en wat de plannen zijn, dat je daar ook een, een wat zo mooi heet draagvlak voor uh, kan creëren. Ja. Uh, maar ja, dat vereist wel enige inspanning en, en, en goed handelen. Ja. Ja. En uh, wat betreft de, uh, de mogelijkheden tot bouwen in Zandvoort, uh, dat is ook duidelijk hoe dat. We zitten hier natuurlijk met, met, met de zee. Uh, je, kunt niet, ja. je kunt niet naar het westen in ieder geval. Nee, dat het wordt dat lastig. Niet te ver. <laughs> dus de mogelijkheden tot bouwen zijn hier vrij beperkt. Ja. Uh, wordt het, ja het is altijd, dat speelt er al jaren natuurlijk, maar uh, uh, het, het is moeilijk om hier uh, nieuwbouw te plegen, zeg maar. Echt nieuwbouw. Dus uh, daarom zit in mijn portefeuille ook. Hè? Herontwikkeling. ook herontwikkeling. Ja, ja. Uh, en ik denk dat dat wel een belangrijk punt gaat worden, van hoe kun je bepaalde delen van, van het dorp herontwikkelen. Of het ja. nou gaat om een terrein of om een gebouw. Ja. Uh, ja, daar, ook daar zo gaan we naar kijken natuurlijk. Uiteraard, ja. ja. ja, ja. Maar, uh, wat heb je ervoor gedaan? Voor, je, voor zeg maar, uh, de, po de politiek uh, heb je nog een heel ander traject gedaan. Ja, ik kom uit de wereld van de journalistiek. journalistiek ik heb lang ja, bij de krant ja, gezeten, ja, ja, ik heb ja. 26 jaar bij de Telegraaf gewerkt. Uh -huh. uh, voor uh, als verslaggever. en uh, Ik ben uh, tien jaar lang uh, chef van de kunstredactie geweest. en Het einde van mijn uh, carrière bij de Telegraaf was ik anderhalf jaar lang hoofdredacteur van Spits. De gratis krant. Oh, dat ja, dat ja, Spits, stond. Ja. Ja. En voordat ik bij de Telegraaf kwam was ik vijf jaar verslaggever voor de gooi en Dat oh, is de regionale krant in de, in de gooi ja. Ja. ja Dus uh, journalistieke achtergrond. achtergrond. Euh, nou ja, ook breed, breed georiënteerd natuurlijk. Ja, en, en de, toen ik begon als wethouder werd ook gevraagd van nou wat is nou het verschil of de parallel uh, ook in de journalistiek moet je uh, vaak veel lezen ja. en kunnen scheiden uh, in de informatie van wat is nou belangrijk en niet uh, en ik denk dat dat ook in de, in de politiek zeker in de bestuurlijke politiek uh, ja. belangrijk is. Dus je reest gewoon eigenlijk door die uh, dossiers heen? Niet, niet zozeer moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik, tot... nee, ik, ik lees vrij langzaam maar ik lees wel als ik mag zeggen goed. Dus ja. ik lees ...achter altijd één keer. Uh -huh. En dan zit het wel redelijk goed in mijn hoofd. Ik moet wel ja. eens een keer wat terugzoeken. Ja. Maar ik, uh, ik doe dat, dat doe ik wel, ja. Ah. ja. Nou, er zijn hier hele grote dossiers, dus... Uh... <laughs> nee, zeker. Ik kan mijn tijd goed besteden, weet ik wel. Ja, een wethouder hoeft hier niet te gaan wonen, hè? Dat is wel duidelijk. Nee, het, het is wel gebruik dat een wethouder woont in de plaats ja, waar die wethouder ja. is. Maar uh, er zijn dispensatieregelingen voor. Hmm. Uh, ook omdat het uh, part-time is, hè? Ik doe het voor 50%. Ja, 50%, ja. ja, ja. Dus daarvan heb ik ook gezegd, nou, het, laten we... de de jaren die nog volgen in deze periode, en laat eerst maar even kijken of ik het volmaak. De drie jaar, dat zal niet aan mij liggen overigens. Uh, reis ik heen en weer. Dus er wordt om mij dispensatie te ja. verlenen... voor dat uh, woonbesluit, zeg maar. Maar het is toch een uurtje rij of zoiets? Ja. Ja, zo ja. ja, nu is het op deze rustige dag... Uh, ik had trouwens wat drukker verwacht, eerlijk gezegd. Vijftig uh, ja. minuten ongeveer. Ja. En uh, van de week uh, kwam ik hier naartoe... en zat ik echt in de file en dat is toch een uur rij. Ja ja. ja, ja, Nou ja, in het dorp parkeren... dat wordt straks zeven uh, 7, 7 euro per nee, uur. Nee, het is niet zeven euro... De nou, eerste nou, uh, twee uur is het... 4 uh, uh, uh, euro. Daarna wordt het 7 euro. Ja, maar ja, dan moet je er niet... Nou, je... Ja, je, je, ik denk niet dat hij uh, voor uh, twee uur hier komt. Nee, maar ik denk dat hij wel een, uh, een, een pasje krijgt. Ja, misschien wel. Maar goed... Uh, Zoveel de details. Nee, nee, nee, nee. Maar, maar dat... ik heb nu keurig de, de parkeerapp ingesteld. Dus ja, ja, ja. Je ja. hebt <laughs> nou, uh, veel zin in waarschijnlijk, hè? Ik heb er heel veel zin in, ja. En dat is vooral omdat het in een... Uh, in de gemeente is, uh, ja, die heel erg aanspreekt. Die, ja, die, ja. Uh, uh... Vind, hoewel het niet mijn portefeuille is, ik vind een, een plaats waar recreatie en toerisme een belangrijk onderdeel is, vind ik al heel aantrekkelijk. Mm -hmm. En water is voor mij heel belangrijk. Ik, ja. ik moet echt in een gemeente of een plek zijn waar water is. Nou, heel veel zien in ieder geval één keer per dag de zee. Want dat, als ze dat niet hebben gedaan, dan nee, dat, vind je dat, dat niet goed. Hè? Ja, nou, en Ik kom natuurlijk uit het gebied waar uh, Looster, het korte ja. in ligt. Ja, met ja. de plassen. En dat ja. is uh, dat plassengebied en, ja. en de zee. Ik kom heel vaak aan de zee. Uh -huh. uh, ja, dat, dat is echt. Uh, daar hoor ik thuis. Ja, geweldig. Ja, maar wat wat houdt het 50% uh, uh, precies in? Wat, wat, wat kan je niet doen en wat kan je wel doen? Dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb al gezegd dat het niet zo is dat ik maandag, dinsdag en woensdagochtend om 12 uur hier ben. Dat zal zich moeten vormen in uh, ook de afspraken die je maakt. Uh, niet iedereen kan net op het moment dat ik wel zou kunnen. Dus mm -hmm. ik vrees eerlijk gezegd dat die 50% op papier heel mooi staat. Maar dat ja. er, ik sluit niet uit dat er sommige weken van 100% tussen zullen zitten. Dat ja, is precies, zo ongetwijfeld. Precies. Maar uh, is dat nog een punt van discussie geweest voor jezelf? Uh, nee, ik 50%. weet hoe het werkt. Kijk, het, het is zo: je stapt in op een bestaande uh, uh, portefeuille. Ja, en ja, dan ja, hoort daar een bepaald percentage bij. Ja. Zijn er nog zijn er andere zaken die, ja. uh, die u doet? Naast, nee, naast dit? Voorlopig niet. Nee, dit is wat ik uh, nu doe. Okay. En, uh, ik ben wel bezig met een paar dingen, maar niet echt een vaste baan of zo. Nee, dus nee, uh, nee. Dit, hier ga ik uh, in ieder geval de komende tijd, want ik moet ook goed inwerken in de dossiers, veel mensen spreken. Uh, en in de tijd, in die andere 50%, als het dit weer is en het wordt iets warmer, denk ik ook hier gewoon lekker ja. blijven hangen. Ja. <laughs> ken je uh, mevrouw Geurens dan ook, van uh, OPSF Of niet? Of... Van tevoren niet, nee. nee uh, nu, tevoren nu, nu, nu, nu wel in, uh, inmiddels. Dus maar, uh, uh, uh, eigenlijk is het de burgemeester geweest die, uh, zeg maar, heeft... Uh... Dat soort dingen hou ik altijd zeer vertrouwelijk, maar ja, ja, ik begrijp. kan zeggen dat ik goede banden had met Zandvoort al. Ja. Op een bestuurlijke vlak. <laughs> Ja, ja, ja, nee, dit is mooi. Nou, nog even over het, uh, over het circuit hè, want uh, Formule 1 komt er. Uh, ja, nou, dan, dan, dan heb je een mooie plek. Dat weet ik niet. Ik, uh, nou ja, in ieder geval, Tenminste, normaal gesproken word je wel uitgenodigd als wethouder. Dat zou kunnen, ja. ja. Van, Zoveel, uh, zo. uh, dat soort afspraken heb ik nog nee, niet gemaakt. Nee, dat begrijp ik weet Ik weet dat er ook discussie is rondom, de, rondom het evenement, ja, uh, ja. dus daar zal ik me ook aan wijden. Ja, dat gaat over de vermakelijkheidsbelasting hè, die ze ja, willen gaan invoeren ja, ergens, ja. na dit jaar eigenlijk. Want ja. uh, dat is een groot punt voor het circuit ook, en, uh, maar goed, je wilde niet te, te diep op de dossiers ingaan. Nou ik en weet het dat het is... speelde, ik heb, ik heb er natuurlijk ook ja. een aantal stukken over gelezen. Ja. De, ja. uh, 1 euro, 1,50 euro per kaartje. Ja. Ja. Want het kost natuurlijk voor een hoop geld. Die, die nou, kijk, de, de, de we gemeente heeft eigenlijk natuurlijk al zijn. een aantal miljoenen ingesteld. Ja, ja. um, er zit enige logica in, vind ik, uh, zonder al te veel te over willen zeggen. dat als je het contract gaat verlengen na succesvolle jaren. Ja. Uh, ja, dat daar een soort retributie, als het ja, mooi woord te uh, in, in zit, ja. um, wat terugvloeit naar de gemeente. Ja. En, kijk, het is gemeenschapsgeld wat. Uh, wat ik ja, maar het spiegel ja. zeggen van het eerste drie jaar is het niet gebeurd, waarom zouden we het daarna wel doen? Nou ja, niet om de discussie nu open te breken, nee, maar... maar je zou kunnen zeggen, dankzij de inspanning van de gemeente zijn die drie jaar ook mogelijk Dat geweest. is ook waar. Ja, dat, ja, is dus waar. Dat, dat is een ja. beetje de... Ja. Uh, en ik snap, natuurlijk snap ik arg andere argumenten uit zakelijk oogpunt van, ja, de, de, het is het, 305.400 ja. bezoekers keer 2 ja. euro, bij wijze van spreken, dat is 8 ja. Ja. ton. Ja. Ja. Uh, dat is serieus geld. Dat is serieus geld, ja. ja. Een dan uh, na de, uh, drie jaar, hè? want dit, dit, dit jaar hebben we het nog. Dit is een derde jaar. Hè? Nog Tot, twee jaar, hè? Ja. Tot 25. Uh, ja, inderdaad. Maar ja. daarna zou het kunnen zijn Eén keer in de, uh, één keer in de twee jaar of drie, drie jaar zelfs. Ja, misschien S dat het uh, samen met uh, uh, België, België om en om wordt ja, gedaan. Ja, ja. ja. dat, dat zou dat... wel jammer zijn, maar dat is ook... Nou, maar ik denk... Dat, dat zou zeker jammer zijn. Uh, het, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, het maken van de Formule 1 kalender... en de Grand Prix kalender... niet aan de gemeente waar het nee, Zandvoort is. Nee, nee, nee. nee, dat, is, uh, nee dat, dat is duidelijk. Is, ja. De FIA ja. de, de de zit erbij en de FOM heet het geloof ik. Ja, ja. Ja, de Formule 1, uh, Formule 1 management. Maar... Ja. Die gaan daarover. En als ja, zij vinden klopt. van de locatie Zandvoort is zo aantrekkelijk. Ja. Uh, en daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. We doen het gewoon lekker in 26, 27 weer. Ja. Uh, nou, dan praten we daar uh, op die manier over. Het ja, zou verder. het nog eens kunnen zijn dat uh, Max Verstappen zegt. Ik stop ermee. mee. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Hè? Ja, dat is pas in 28. Ja, nou ja. ja maar, en het, uh, ja, maar uh, dat uh, Als we niet toch aan het filosoferen zijn. Maar stel nu dat Max Verstappen zegt. Ik stop er over twee jaar mee. Ja, nou, dat zou maar kunnen. Maar ik wil wel betrokken blijven bij Zandvoort. Als uh, ja. 1 evenement plus het circuit. Ja. Yeah. yeah. Uh, heb je wel een ambassadeur van je welste. Natuurlijk. Absoluut. Ja. Nou, die hebben we nu ja. ook hè, met Jan Lammers. Maar, uh... Nee, maar we hebben we nu even over Max? Ja, nee, dat is waar. En, en, dat is Jan, waar. Jan Lammers natuurlijk is een icoon wat dat betreft. Ja, en, ja, ja, ja. en het gezicht ook. En dat vind ja. Ja. ik... Ja, hij is erbij. Daar hangt hij ook. Ja, daar ja, hangt hij. Daar ja, hangt, hangt hij. Van hangt van ja, is, uh... ja, ja mooi, mooi. Ja, zeker. Dus uh, ik, ik, da daar ja. zie ik nu... Nou goed, nu eventjes... Nee, van de lever. Geen grote problemen. Wat vond je van de commissievergadering afgelopen dinsdag? Gaat het ongeveer hetzelfde als... In je gemeente waar je nu zit? Uh, sommige momenten wel, andere momenten niet. Uh, en wat ik vooral buiten gewoon uh, plezierig doorverrast was de locatie. Ik vind de raadzaal ik echt heel prachtig. Ja, helemaal mooi. Ja, zeker. Ja. Maar uh, er wordt heel strak uh, vergaderd heb, uh, hier in Zandvoort. Het is bij jullie ook, of niet? Ja, ongeveer. Ja, nou, ongeveer, nou, ongeveer ja. hetzelfde. Nou, hartstikke goed. We gaan uh, bijna afsluiten, want het nieuws van 11 uur komt eraan. We gaan lang, aan, uh, uh, ja, absoluut. <laughs> uh, mag Mogen we je hartelijk danken voor je komst. En dat heel je veel hier graag, heel heel succes. En, uh, heel veel succes. Ik kwam met alle plezier. En als jullie mij willen uitnodigen. Uh, ja, nou ja één keer in de zoveel tijd komt er een wethouder langs. Uh, we hebben er vier nu. Dus, ja, uh, <laughs> zeker. Uh, en uh, ja, elk kwartaal uh, even aanschuiven. <laughs> nee, uh, nee, hartelijk bedankt in ieder geval. En een heel goed paasweekend. Succes met de eieren zoeken. En, en uh, een goede reis terug. En een goede reis terug. Ik blijf nog heel even, want het is schitterend weer. Ja, prachtig weer. Ja, van. rustig. Geniet ervan. Ga ik zeker doen. Hartelijk dank. We gaan nog even wat muziek Draaien als het goed is, Pin. 20 seconden volpraten. 20 seconden volpraten. Vol vol praten. Nou, dat is lastig zeg. Dat lijkt me een probleem met drie kranten even hier. bij. Ja, we zitten hier in het museum en uh, de expositie, beroemd Zandvoort, is tot 11 juni. Ja, je, dus kom allemaal hierheen. Als je dus ook geluid hoort, er zijn hier allemaal mensen die aan het kijken zijn. Ja, leuk dus vandaar man. Ja, dat het ja, een beetje. Ja, ja. Een beetje... Uh, wat muziek draaien? Ja. on me Oh no I started to cry which started the whole world laughing Oh it I don't least think that the joke was on me